Ja, een beetje toegekomen aan het einde van dit uur. Dus ik geef jullie nog even het laatste woord, heren. Oké, dankjewel Jaap Koper vanaf Circuit Park Zonvoort. En het laatste woord is dat we alweer aan het einde van dit uur zijn. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met z'n Nog één Nog Gezellig. En dan na dan gaan we helemaal los, hè? gewoon wat zijn, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. baby, you satellite.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 Daar namen familieleden en vrienden afscheid van hem. moelis vriend Marcel van Dam sprak over het afscheid vorige week... samen met anderen uit hun vriendenclub. Nooit eerder hebben we vriendschap intenser beleefd, zei Van Dam. De herenclub had volgens hem geen voorzitter nodig, ze hadden Harry. Ook burgemeester Van der Laan, uitgever Ammerlaan... en de twee dochters van Moelis voerden het woord. De sprekers in de Schouwburg werden afgewisseld met muziek... gespeeld door Rembert de Leeuw en Louis Andrisse... Na de plechtigheid werd het lichaam van Moelis met een boot naar de Amsteldijk gebracht. Daarvandaan werd de kist naar begraafplaats Zorgvliet gedragen. Harry Moelis overleed vorige week zaterdag op 83-jarige leeftijd. De paus is voor een tweedaags bezoek in Spanje. Hij is nu in het pelgrimsoord Santiago de Compostela in het noordwesten van het land. Op weg naartoe sprak de paus over het antigodsdienstige sentiment dat in Spanje de kop heeft opgestoken... Hij vergeleek dat met de agressie tegen katholieken in de jaren 30 in de aanloop naar de Spaanse Burgeroorlog. De paus draagt straks in de openlucht een mis op. Morgen gaat hij naar Barcelona. Daar zal de paus de Sagrada Familia inwijden tot basiliek. Het is de kerk die door Gaudi is ontworpen en waar hij al sinds 1882 wordt gebouwd. Schaatster Marit Leenstra heeft op de NK afstanden verrassend de 1000 meter gewonnen. Ze reed de afstand in honderdste... Margot Boer, die gisteren de 500 meter won, werd tweede. Laurine van Riesen, derde. Naast deze drie mogen waarschijnlijk ook Natasja Bruintjes en Irene Wust voor Nederland meedoen aan de 1000 meter bij de komende wereldbekerwedstrijden. Het weer. Vanavond langs de kust nog buien. Morgen in het noorden opklaringen. In het zuiden overwegend bewolkt en kans op wat regen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Maar is hij dat toch, Albert Jan? Die disco Classic. Ja, je kent het, is ik, kan het toch, he? ik kan het toch niet laten, hè? Nee, maar we hebben het al twee uur volgehouden met, met gauw oud. En uh, dat nou bedoel ik. Eh, Laatste uurtje toch aan, uh, Eindelijk die Rob. disco Classic. Jordan eh. de 50 so. second Street. En so. I can't let you go, Joop Fris. Joop. Ja. Joop. Ja. Bidder. Als jullie die uh, plaat niet hadden gedraaid, had ik het doelpunt mee kunnen nemen. Oh, no. oh. Rob Die klopt toch. dat AJ zei van je komt er zo in. Ja. Scoorde zop. Nee! Helaas. Ja, ja, ja. Echt een vrijstaande speler die iedereen over het hoofd heeft gezien. Een verre bal. Sluiterde over alles en iedereen. Hij kon hem zo langs Jorik Smit koppen. Gevolg een 2-2 gelijke stand. En misschien ook wel gezien het beeld van de wedstrijd. Misschien wel terecht. Je hoopt het natuurlijk niet. Maar zet erbij is de betere voetballende ploeg. Kan de bal wat beter in de ploeg houden. Soms heeft dat er moeite mee. Soms heeft overigens wel een minuut of 4, 5 geleden een enorme kans gehad. En het is dat die keeper heel lang is en ze volledig uitstrekt. Dan kon hij nog die bal wegwerken. anders had Zandvoort samen met drie jaar Goed, Maar als je, is het turf, weet je. Zandvoort zal nu moeten gaan werken om in ieder geval die punten vast te houden. En misschien zelfs te kunnen uitbreiden naar die drie punten. Maar het wil ik ze zijn echt niet veel minder. Maar ik moet wel zeggen, erbij is gewoon beter dan Zandvoort. Het is iets anders op dit moment. Er is ondertussen gewisseld. Faisal Rikers is eruit gehaald. ...door de interimcoach uh, Sander Hittinger. En daarvoor is in de plaats gekomen Timo de Reus... ...die dan ook aan de linkerkant in de spits zal gaan spelen. Zandvoort nu, balbezit. Maurice Mol kan het niet uh, volhouden, die bal. en moet hem inleveren. Nu is het weer Zop. Verre bal. En daar gaat Petrik helemaal goed. Petrik kon die bal tegenhouden... ...maar niet bij een medespeler brengen. En nu komt uh, Zop in daar weer op die helft van Zandvoort... ...waar ze al een hele positie gespeeld hebben. Komt een diepe bal... En het is Remco Rondé, die bepaalt de strikse wedstrijd speelt vandaag. Die kan hem wegwerken naar de reus, de reus met de bal. En die geeft hem weg. Maar het is Patrick Koper die daar probeert te interfereren. Dat lukte net niet. Kan weggewerkt worden. Zop heeft weer de bal. En via de hoofd van Remco Loos gaat die bal net niet uit. We haalt wel de achterlijn, die speler van, van de ZOB. En Loos kan prachtig afpakken. Dat deed hij heel netjes. Het gaat nu een man passeren. Probeer dit te missen, Maar het wordt geblokkeerd. En de scheidsrechter zegt dat er niets in de hand was. ZTB, mag gaan gewoon weer aan Sons de rechterkant van het veld. Gaat die bal komen. Alles en iedereen op de helft van zand. Behalve de keeper van ZWB. Diepe bal. Diepe bal. Die kan Bas Lemmers erbij komen. Ja, maar Lemmers die kan koppen. Een corner voor ZTB. En ik denk dat we die nog heel even mee moeten nemen. Uh, voordat we weer terug gaan naar de studio. Want we hebben nog uh, even kijken... Een minuut of tien te spelen nu. We zijn wat later begonnen aan die tweede helft. We die corner nog spits van ZLB, legt hem neer. Een kleine jongen, dus, maar die neemt dus die corners. Daar komt die bal aan. En er komt de kop al van de nummer vijf, erbij dus links over het doel van zijn. Het staat nog steeds 2-2 en we hebben ongeveer een minuut of tien te gaan. Oké, okay, dankjewel Joop Dus De Zalvoort ZLB 2-2. En dan gaan we nog even naar Zolver 4. Die hebben 3-3 op dit moment op de scorebord staan. Hey, dus ook een uh, gelijkspel uh, al daar. Marcel Wauwel was de laatste die daar een doelpunt gescoord heeft. So far, she turns me inside out Van Ook op internet. Er gebeurt van alles hier op het scherm voor ons. Wij komen nergens aan, maar hij gaat alleen links rechts. Hij gaat of zo. spooken ofzo. Spookcomputer. ik neem aandacht dat we zometeen het ene nummer gewoon kunnen draaien. Maar het eerste is weer, dat hadden we vergeten in alle constellatie. Meestal doen we dat om kwart voor vier. De bioscoopagenda. Ja, ik heb hier de agenda van pluspunt Zandvoort. Oh, pluspunt. Kan ook. Het is weliswaar pas over een tijdje, maar de cursus haaknippen. Ja, is voor jou, Albert-Jan. Ja, mooi het voorjaar in volgens Iranese methode. Ja, ja. <laughs> volgens mij moet je dan je haar laten groeien. In ja. plaats van de... Maar goed, de filmagenda. Um, eens even Ernst Bobby en het geheim van Monta Rossa. Alle leeftijden. Zaterdag, zondag en woensdagmiddag om kwart voor één uh, smiddags. Dan Sinterklaas en het pakjesmysterie. Nederlands gesproken ook. Zondag, zaterdag, zondag, woensdag. Alle leeftijden om kwart over twee. Mogen we heel even tussendoor? Oh, wat dan? Want uh, Jap, zit... Jap heeft een doelpunt. Ik, ik zit ja. niet midden in mijn filmagent. Ja, jammer, jamme, jamme. jamme, jamme, joh, Wat is ja. dit voor een programma? Ja, kom erin. Filmagenda's, filmagendas zijn absoluut niet belangrijk. Uh, wat wil ik zijn? Goed. Is, um, uh, Patrick over komt vrij te staan. En hij de haalt de hart uit. Kieper kan er niet meer bijkomen. Met een minuut of vier te gaan. Leidt Zandvoort met 3-2. Kijk, goede Super. berichten. Dankjewel Joop. Tot straks. Joop. Tot nou, straks. Ga maar door hoor. Tot zondag, nou. Oh, hij tegen mij? Ja, ja hoor. Okay. Verschrikkelijke ik hè. Zaterdag, zondag, woensdag om vier uur. Een drukte daar in, het, uh, in dat in het kleine zaaltje ja, in Zandvoort. Het ja, heel. knussenzaaltje. Ze snek. hebben zoveel films deze week. Ja, dat is ongelooflijk. Dan donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om zeven uur avonds. Eat, Pray, Laugh met Julia Roberts. Alle leeftijden. En dan, haar naam was Zara. Vanaf twaalf jaar. Donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag. Uh, uh, dan vrijdagavond. Mother and Ciao. Oh nee, dat is al geweest. Dat was de ladies night. Oké, okay, maar kunnen nee. mensen nog even ergens op internet kijken voor de aanvangstijden? Nee, Want nee, ik dat kan Want ik niet. kan het niet volgen. Nee. <lacht> <lacht> <lacht> www.sikersaldvoort.nl huh? En uh, Sybil ja. van Colum, hebben we daar nog wat in? Ja, dat is aanstaande woensdag. Half acht... Uh, copy-com-vormen. Uh, nou, een of andere uh, uh, film uit het uh, verre verleden, blijkbaar. Denk, oh, okay. ik, denk ik hoor. Ik maar maar goed, voor de Simon van Kolom Club weer een uh, avondvullend uh, programma. Ja, dan heb ik nog de haven van Zandvoort. Die is het hele jaar open. Ja, ga maar gewoon door. hoor. Ja, ga maar gewoon door. Maar Zandvoort Zo nou heeft de helemaal geen haven. Het slot van de, van de Zandvoort <laughs> tegen nou zuid <laughs> En we staan met 3-2 voor, dat zijn van Die krant is zo verwarrend. Ja, hè? Ja, toch wel. Zadvoort heeft toch geen haven. Wel. Nee. Nee. Nee, maar wel een. Het haven staat op, er wel in. Staat een een haven, er wel in. haven op het strand. Ja. Oh. Dat is een strandpavillon oh, ja, nee, Dat weet je toch? Die wat verteld mij wat. Oh, oh, oh. En met uh, Phil Collins en Philip Bailey van Easy Lover gaan we nog even terug naar het voetbalveld voor de laatste uh, round-up van de voetbalwedstrijd. SV Zandvoort-Zop. Joop, uh, hoe is het afgelopen? Ja, uh, het is bij die 3 2 stand gebleven, want ondertussen heeft de scheidsrechter voor het laatst gefloten. En ja, zo spannend heb ik hetzelfde meegemaakt, zo'n wedstrijd. En Zandvoort het het trekt gewoon weer aan het langste eind. Vorige week ook, van de nummer 3, nu van de nummer 2. Ja, waar moet het heen? Ik denk dat we zomaar uh, de vier, vijf plaatsen kunnen stijgen. Nu ligt het natuurlijk ook aan de andere uitslagen, die ken ik nog niet. Maar Santos doet gewoon hele goede zaken vandaag. Die uh, pakt weer drie punten. En dat zijn er gewoon in de laatste drie wedstrijden negen punten. Helemaal goed natuurlijk, laat eerlijk zijn, HJ. Ja, dat is inderdaad. Maar het ligt ook al, het zei je in het begin van uh, je eerste verslag al, dat het allemaal zo dicht bij elkaar ligt. Ja. Ja, het ligt heel dicht bij elkaar. Nou zijn er ook wat denkers die ze zeggen, ja maar het voetbal is nou niet bepaald van een hoogstaand niveau. Dat maakt me helemaal niet uit als je maar wint. En ja. daar gaat het gewoon eigenlijk om. Dat je niet uit die klasse gaat. Want dat is zandvoort onwaardig denk ik. Zandvoort moet in die tweede klasse blijven. Moet niet naar die eerste gaan kijken. Ook die naartoe willen. Daar hebben ze het materiaal niet voor. En ja, maar laten we nou gewoon in deze klasse blijven. En drie punten dat zijn natuurlijk echt lekker veel. Ja, hartstikke mooi. Goed, het zit erop. Volgende ja. week weer. Uh, weet ik eigenlijk niet. Moet no, that... ik volgende week spelen? Oké, okay, weet jij tegen wie? Nou, moet ik in ieder geval spelen. Ik heb okay. kijken. Door de schoenuwen eigenlijk. Nenuwen-achtig, weet je wel. Oké, maar we zien je zo meteen tijdens de officiële receptie. Van onze grote ridder Rob. Ridder Rob. Lidder Rob. Ridder Rob. En bedankt voor de verslaggeving vanaf het voetbalveld. Ik weet al 100 tegen die we gaan spelen. En dat is? Volgende week uit tegen TOB, een nieuwe ploeg in deze competitie die we niet kennen. Ja, en dat was helsport vorige week ook. Ja, misschien kunnen er hele rare dingen gebeuren. Wie zal het zeggen? Je weet maar nooit, mooie winsten voor SV Over 1. Zo'n 4 heeft daar zo gewonnen, Joop, met 4-3. Ja, 4-3. Is... In de allerlaatste seconde hoorde ik net van... Uh... De uitbaten van het café is hier. En dat is natuurlijk ook uh, erg lekker om met 4 te winnen in de allerlaatste minuut. Dat dacht ik ook. Dankjewel, Joop. En tot straks. Tot straks. Oké. Okay. Hoi. Ho. Ho. Wat gaat er weer? Hey. Hoi. Ricky Bam Martin, hè? van de week wat overgehoord. Oh ja, Ricky Martin. Oh. Oh. Ja, ik zat in een kast, toch? Niet voor uh, radio. Ik, ik zat maar. in een kast, toch? Ja, zoiets. Is nou, uit de kast. Misschien dan is eruit dan gekomen. Dan ja. Dan, ja. ja, dat is prima. <laughs> Shake it, bam, bam, shake it, bam, bam, shake it, bam, bam Ricky Martin, wat was dat? Shake your bonbon. Shake your bonbon. Wat je er allemaal <laughs> mag bonbon. bedoelen. Oké. Okay. Maar goed, twee overwinningen voor SW Zandvoort. Perfect. Spannend. Goed, nou. uh, waar zijn we weer aangelangd? Yo, nou, ik. Uh, mag ik even? Oh, mo. Hey, Mo. Hé, Marus. Hé, hallo. Alles goed? goed. Ja, hoor. Nou, in de muziekpoulevard had ik je net al even met een leuk stukje erop. Ja. Maar, ja. Ik heb lopen graven, ik twijfel eraan of je echt 20 jaar op bij zit. Ik heb lopen graven, waar, graven. graven. We hebben heel veel oude opnames, maar niks voor jou erbij. Nou zeg je zelf wel, misschien was je stem daad daadwerkelijk heel anders. Heel anders. Maar maakt niet uit. Ik heb van vanochtend even een stukje uh, teruggepakt. Ja, Om okay. toch even terug te blikken naar vanochtend. Nou, laat maar horen dan. Ja, weet je het zeker? Ja. Met een, wel een hele oude jingle erbij. Okay. En Die kraakt een beetje, maar ja. dat is de kwaliteit van toen. Oké. Okay. Zijn dus 19... Uh, 90 denk ik. De zee, het strand en de duinen. Zie 107 vanuit Zandvoort. 24 uur per dag. Het allerbeste voor jou. Eh, goedemorgen, eh, alle aanwezigen hier. Luisteraars thuis ook. Maar in het bijzonder, Robert Harms. En voor vrienden, denk ik, Rob Harms. En u heeft al gemerkt, maar er stond de microfoon niet aan, dat ik ook zei: Goedemorgen, Rob. Want dat mag ik sinds enige tijd zeggen. Een verrassing. Dat wij hier zo zijn met zoveel dierbaren. Ja. Hij zegt voluit ja, luisteraars thuis. <laughs> want het gaat immers om jou. En misschien wordt het je ook wel duidelijk waarom ik hier sta. Want ik sta hier niet elke zaterdagmorgen met mijn amsketen om, waarbij ook nog het wapen van de Nederlandse staat naar voren is gericht. En dat betekent dat ik namens Hare Majesteit hier sta. Luisteraars thuis, er er luisteraars thuis, er komt een trilling in zijn uh, onderlip. Want eigenlijk hadden wij geprobeerd om ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van ZFM, de Zandvoerse Omroeporganisatie, of ook wel eens CFM genoemd, iets te organiseren. Maar sommige radaren vergen meer massage. En meer tijd. Vandaar dat wij nu hier staan om jou mee te delen dat het Hare Majesteit heeft behaagd jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En in gewoon Nederlands. De Koning geeft jou een liedje op. En dat is wel een applaus waard, denk ik, mensen. En voor de luisteraars thuis dit is het officiële document met erop op het Nederlandse wapen de handtekening van, haar, van Hare Majesteit. En daar staat Hare Majesteit de Koning. Grootmeester van de Orde van Oranje-Nassau heeft bij haar besluit van 22 juni 2010 Robert Harms geboren te Haarlem op 13 februari 1969 benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit besluit is slechts van papier en daar horen natuurlijk ook de bekende versierselen bij. En die ga ik nu aan Rob Harms opspelden. Rob? Ja, ik ben, ja, ik ben echt stil van. Weet niet wat ik moet zeggen. Dus, uh... Dit is ZFM 20 jaar. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. CFM! Ik ben er stil van. Ja, moet je terug te horen. Maar. Ja, daar moet je ophouden hoor. Ja. Nee, Echt waar. Wat, ga ik, wat, wat daar loopt zo maar weg. Zet je ja. daar een plaatje op, of, Ja, ik uh... ben er nog. Oh, oké. Okay. Ik ben er nog. Oh, gelukkig. Oké, okay, gaan we een plaatje naar. Ja, dan gaan we een plaatje. Ik ben er ook stil van. Nou, tot vijf uur stilte te wennen, Ja, oh, want Jan is in slaap gevallen. <laughs> Goedemorgen. <laughs> maar Jaap Koper is wel weer terug van het chef Dus het ik ga zo dadelijk even vraag hoe het afgelopen is. Maar laat hem dan binnen. Sofort 500. Ik ben er al. Oh. Hij ah, is er al. <laughs> Gelukkig. Jongen. krijg je met die opmerking van mij. Ik kom meteen weer de voorzitter ja, binnen. Tuurlijk. Ja, dan ja, nou moet ik Rectificeren. Oh, ja. Rectificeren. Dank u wel, voorzitter. Ik was blij verrast vanmorgen. Echt waar. En terwijl de studio gezellig volloopt met allemaal hoogwaardigheidsbekleders... Uh, naderen wij het laatste 25 minuten... en uh, we krijgen zo meteen nog even een verslag van uh, meneer Koper, toch? Meneer Koper, ga je uh, gaan. Dat, dat is wel de bedoeling. Uh, alleen ik heb één vraag, Rob... Uh, in het verslag wat de burgemeester zei, tenminste verslag bij de toespraak... zei hij dat er vanaf 22 juni het besluit was genomen. Hè? 22 juni is het besluit genomen om jou een lintje te geven. Heb je in al die tijd gewoon niks gemerkt? Nee, helemaal niks. Ze konden het lintje niet, niet vinden. En, en, echt ik ben niet, nou zeggen dat niet. je het lintje niet uh, kon vinden. Je dus, oh, lag uh, zeker bij de voorzitter. Ja. <laughs> <laughs> dus dat hoor je ook uh, achteraf. Uh, hoor je dat, dat achteraf? Heb je met, dat ja. heb je met die lintjes lintjesregels. Ja. Ja, ja. okay. Er valt wel eens we een druppeltje het naast. Dat was al, maar al maanden, maanden geleden geregeld. Ja. ja, Maar wat nou zou... Wat, wat, ja, nee, wacht even. Ik sta hier nou toch... Uh, oh, uh, welke schuif is dat? Welke schuif is dat? Van de wandelzender. Van de wandelzender moeten we oh, mogen... Uh, de wandel... Locaties. In. Okay, locaties. En als het goed is, moeten we Pieter dus nu horen. Ja, want het was een probleempje. Kijk, die onderscheiding die was al toegekend een wezen op 22 juni en 23 juni zou het in de Staatscourant komen. Nou, aangezien Rob elke dag de Staatscourant leest, ja. hadden we er meteen. <lacht> Dat hadden we een probleem. Van. Ja, dat is echt waar. Daar geloof ik niks van. Dus we hebben de staatscourant moeten bellen om het uit te stellen. Het komt er nu aanstaande maandag in. De dus Zandvoortse staatskrant dan nee, wel? Te nee, nee, nee, officiële staatscourant. Oh. Ja, ja, ja. ja. En komt het uh, dan in te staan? Het heeft de HN-majesteit behaagd dat het de heer Harms een uh, ridder, wat is het? Ridder in de orde ja, ja. Dan Pieter, ja, ja. Ja, hij is? Ja, Pieter, hij hoeft er iets te staan daar komt in te staan dat er een koninklijke onderscheiding, en terwijl uh, lid in de orde van Oranje Nassau is toegekend aan de heer Rob Harms, Nooit van uh, vicevoorzitter van ook. de Zondvoorts Omroep voor 20 jaar radio in Zandvoort. Wow, vicevoorzitter, zei je toch? Uh, trouwens, ook het Commissariaat van de media heeft inmiddels al een felicitatiewens hier naartoe gezonden. Oh, geweldig, dat is leuk. Ja, dat is en de, de vergunning wordt ingetrokken. <lacht> staat er ook in, volgens mij. in die ja. Maar dat was toch wel even, even schrikken denk ik. Even schrikken, dat, ja, is Je ziet ineens zoveel mensen daar staan, die, die, die staan dan ineens uh, voor jou. En dan ben je de afloop blijven verrast. Ja. Ja. ja. Maar als je daar eenmaal uh, staat. met al die mensen om je heen. Woe. Is het toch even wat. Even een beetje spannend. Ja. Toch wel. Ja. Over, die, over die microfoon. Ik zei het vanmiddag al in de uitzending. Ik vind het. het heeft een hoog man bij het hond gehaald. eerlijk gezegd. Vind je niet? Dat Welke iedereen... microfoon? Nou, ja. Ja, die microfoon die Pieter nu. In, oh. onder andere in zijn handen. Wordt nou, dus, voor de eerste keer gebruik vanmiddag. Is dat zo? Ja. Ja, ja, ja. ja dat heb je als je op squeeze staat. Ja, ja. ja, vooral. Maar ik kan uh, wel melden, Benno. want die wedstrijd is inmiddels. Uh, al lang afgelopen. Anders zou ik hier uh, niet staan. Uh, de wedstrijd is uh, gewonnen door David Hart en Nicky Pastorelli. Dat oh. uh, waren de mannen die het uh, vandaag uh, deden op het uh, circuitpark Zandvoort. Ja, uh, ze reden gewoon uh, stukken sneller dan, uh, dan oh, de, de auto. Ja, precies. Ja, ja. Uh, het heeft ook te maken met de om omstandigheden. Als het een beetje nat was geweest dan zouden de Porsche van, uh, van Lagen en van der Laren eventueel nog wel een kans hebben gemaakt. Maar dat zat er niet in. Uh, overigens werden die tweede. en uh, derde werd uh, Jeroen den Boer en uh, Simon Knapp. Uh, die hadden uh, de eerste plaats dan in de divisie 2. En in de divisie 3 was het uh, Steenmets en Steenmets die wonnen. En in divisie 4 was het Lisette Braams en uh, Duncan Huisman. En die Lisette Braams nou, die hebben wij wel eens uh, gehoord, geloof ik, oh, ja? Bij, ja, oh, bij, uh, bij het afscheid van uh, Ton en Trace. Sp op, uh, op het circuit. Henk. Nee, nee, Henk en Ingrid, Ingrid hebben hier Ingrid. helemaal niets mee te maken. <laughs> heb jij een plaatje van de uh, Jaap uh, ja, dat, moet, dat moet hier ergens uh, staan, maar ik ga even dan uit de ja, hoofd. Dan ja. weet ik wel waar dat staat hoor. Vind dus, ik wel knap. Vind dat ik wel knap. Uh, vind dat, dat, is, dat is zo geregeld. Dan is hij ko Jaap Koper in de studio en dan gaat alles op Ja, gelijk Zwar, ah, gaaf. Ah, zwart, zwart. Kijk, hè, plaké. Hij gaat nu de computer in. Als het goed is, heb ik hem uh hier. Dus Lisette Brams vandaag winnares bij de Divisie 4 in de Toerwagen Diesel of de dieselklasse. Maar dit is hoe ze klonk bij het afscheid van Ton en P. Een nummer van de Doobies uitgevoerd door Licette Braams. En je eens horen. Gelukkig Oh, fijn. Dankjewel, oh, Jaap. Licette Braams is hier. Long trail. Paul Long trail running. Mag jij doen. See you Down around the corner half a mile from here you see them long train run and you watch them disappear She mama Mama. You know they're running late without love. Where well, would you be right now? Het wordt zo langs een uh, vel gedraaide plaat hè, bij CFM Doobie Brothers. Ja, maar. Long train running. Maar ditmaal niet in de uitvoering van de Doobbies. Nee, van Lisette Brahms. Helemaal goed. Wat kan ze mooi zingen. En ook lekker auto rijden. Ja. Jaap. Ja. Anders was het niet Nee, doe nee. nee, dat, uh, dat Jaap, je wil ik met hem. Ja. Nee. kan niet, Benno, want ze heeft al verkeering met Luc Brahms. Dus dat gaat niet door. Oh, met de broer. Nee. Met de broer. Nee. Een rare familie. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ze nee, is, is, is gevaarlijk deze weten. man. Deze man heeft ook, uh, ja, nee, nee dat zegt het al. Kijk, ze heeft er gewoon de, de naam van de echtgenoot aan. Uh, oh, dat sukkel. Dat doe je toch niet meer als een ah, beetje vrouw. Hij zit in het vastgoed, hè? He? Dus. Oh, oh, ja, dan nou snap ik het, nou snap ik het. Ja, nee, dat veranderde de wereld. Goed, nou jij ja, nou, ja, Rob, nou zou jij weer wat zeggen. Oh ja, zou ik ja, wat zeggen? Ja. Of oh, ga je een oh, plaatje draaien. Nou, zo, maar een plaat ja, draaien. Uh, Gewoon ja, even lekker ja, feest doen. Ja, Gewoon oh, oh, ja, ja, gezellig. Komt u al? in de rij. Sorry, joh, Op dan? tafel. De liedjes van de licht. Ze zijn nog niet versleten. En gaat hier nog een keer. Ze gaan een zee bij ons, in de Jordaan, waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat, zolang de leeuwel in de brein... Zo, zo, als je ze ziet Ga je zingen, ga je dansen want je wil of niet Bij de jorden wezen Ja, daar moet je wezen Wil je vrouwen door het leven gaan Zo, zo, zo, zo is de jorden En is zo hoog verloren Ik, blijf een ik heb geen terecht in zo'n Franse verloofd. De witte schuld en je van me cadeau. Maar ook die deense niet. drink ik van me leven niet. Ik laat op in dan ik dan zien, dat gaat er Ze zijn niet zo slecht. Ze beweren, de de de om te gillen. De dat een Jordaan altijd werkt. Ze mogen van me zeggen wat ze willen. De Jordanezen zijn een volk met geler. Wij hebben wel zeggen dat je. Maar Jordanezen zijn niet ordineren. Jeetje, je kent dit een beetje, Spandaleen. wat is dat allemaal jongen? Eh, geweldig toch? Sorry jongen. Waar is hier de uitgang? En ik durf uh, te werden dat, uh, dat ze daar in de kleedkamer bij zo uh, Vier ook lekker meegezongen hebben met deze plaat, vroog, toch? En die die ze de gewonnen, wij hebben gewonnen. Dat bedoel ik, de dag kan niet meer stuk. Spreek je met de ridder zelf? Jazeker, jazeker, goedemiddag. Mo moet, ik, moet ik excellentie zeggen? Nee, dat hoeft niet, zeg maar gewoon Rob. Rob de Ridder. Rob de Ridder. Ridder. Hé <laughs> hey Frank, uh, een mooie wedstrijd vandaag voor jullie. Goede wedstrijd. We tegen die jongens heeft nog een wedstrijd verloren. Ja, één wedstrijd op papier verloren. Maar waarschijnlijk wordt die tegenstander uit de competitie gehaald. Dus, uh, dus uh, dit was de klop op uh, nou, We begonnen heel slecht. 1-0 achter. We Toen kwamen we sterk terug met 1-1. Weer 2 -8. Vlak achter. voor rust nog 2-2. En uh, na rust ging het gelijk alweer mis 3-2 achter. En toen kwam uh, de vechtmachine in, uh, in de opgang, en toen 3-3, uh, en in de laatste seconde, terwijl de, de, de blessure eigenlijk liep al, een corner kregen we nog mee, en die geslagen corner, Arthur uh, Paap, uh, die uh, schiet met binnenkant voet, vanaf een meter of uh, 20. schiet hij binnenkant voet, schiet hij in een hoekje. Ja, jullie houden van een beetje spanning, hè? op het laatste moment nog even scoren gewoon. Uh. Ik ben weer afgetrapt, joh. <laughs> dus, uh, dus we gingen Polonaise in de kleedkamer in. Kan ik begrijpen, en heeft ook een feestje, dus jullie gaan nog wel even door daar, denk ik aan. Heel erg gezellig, het gaat over weer hier. Dus, uh... Heel erg gezellig. Tegen wie moeten jullie volgende week spelen, Frank? Kijk, de ploeg de, de, de die nog. Die, uh, dus helemaal nog niks die heeft alles gewonnen. Het hoofddorp. Die moeten we uit. Dus uh, die staan echt bovenaan. Qua punten en uh, doelstof door alles erop en eraan. Dus uh, als we die winnen, dan mogen we toch echt wel aan, uh, aan, wat, meer, aan wat moois gaan denken aan het eind van het seizoen. Voorlopig uh, moeten we nog maar zien dat we dat, gaan, dat, we dat kunnen. En uh, de keeper is er ook niet bij, Lucroon. Dus die, is, die zit lekker in Egypte. Je kent het wel, hè? waar je verschil moet wezen. Maar uh, zijn vervanger in Estouw, die hebben het fantastisch gedaan. Helemaal goed. Oké. Okay. Kom, nou, alles komt zo goed. We gaan jullie volgende week weer volgen, gewoon uh, op de radio. Ik haal je op de hoogte. Dankjewel, hè. En uh, feesten verder daar. Hé, het dus goed, Rieder. Dag. Gaan Dag. wij zo meteen ook doen feesten, gewoon. Wat is dit nou weer voor muziek, Albert Jan? Ja, checken wat. Uh, nog bijna vijf bagger. uur. Het is uur, hè. Mag, dan, mag dan, ik ook een oh, keer? Oh, oh, oh. wat is dit? Oké, okay, daarmee. <laughs> ik heb genoeg van alles wat je zegt. Ik ga maar weg. Je zult je wel vermaken. Je hebt je nooit zo sterk aan mij gehecht. Ik heb genoeg van al je mooie vrienden.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 Nee, we zijn nog lang niet van ons af. Nee, oké. Okay. Dan En morgen, ja, morgen, ja, ja, morgen gaan we ook door, hè? Morgen we we gaan we gewoon door. Morgen gaan we gewoon racen. Dus mensen, blijf thuis. Wij ja. gaan nog twee platen draaien. Ja, de laatste en weet ik, ik al. De laatste afgelopen. De laatste weet ik al. De laatste weet je al? Ja. Dit is de ene laatste. Oké. Okay. Meet love. Oh. oh, waar jij wat zeggen, Ben? Nee, nee. Ik denk dat het een lekker lange platen. Ja, ja, uiteraard. <laughs> Redelijk makkelijk, hoor. toch vijf uur. oké. Ja, maar volgende dag wel weer om elf uur praat zijn. uur. Dame, dames en heren, nog even. Morgen kwart over elf uh, is meneer Harms uh, te bezichtigen op het circuit. En dan zal hij, uh, na enig overleg, een rondje over het circuit gaan. Een snel rondje. Een rondje of drie, vier, vier benieuwd, vijf. Ben ja, wie, wie. Dankzij uh, de Rob van Mickey's en ondergetekende. Dus dat wordt een feestje morgen nog voor ons dan, hè? Da ja, voor ons dan. Maar zo meteen gaan we eerst lekker naar vier en dan gaan we de helemaal feestelijk afsluiten voor vandaag. Zo is het. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ja, bedankt ja. voor het luisteren. En bedankt Ben voor het. Ben Het was geweldig. Echt niet nou, niet waar zijn. Cardio. Ja. Ja. De, ja, de waterstanden. Ja, de waterstanden. Oh ja, de waterstanden. Ik zou ja, de waterstanden oh, ja, nog geven. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. oh, het is allemaal weer te laat. Oh, het zie je wel, Rond jongens. Het is altijd hetzelfde. Oh, ook jij weer dank volgende week. Zijn oh, we er weer? Tot volgende week. Dan we gaan goed aflopen morgen op het circuit natuurlijk. Hè. Dat dus wel. Graag tot een andere keer. Dag.